6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Burgemeester Tilburg pikt vernielingen niet. Loggerbiedader Megrahi overleden en zware naschok in Noord-Italië. Het weer, vanavond en vannacht blijft er kans op een bui. Morgen begint vrij zonnig, maar in de middag is er weer kans op een bui. Wordt morgen 18 graden langs de kust en 24 graden in het binnenland. Burgemeester Nordanus is woedend over de vernielingen... die supporters van FC Den Bosch vanmiddag pleegden in het stadion van Willem II. Goedenavond, avond, meneer Nordanus. Goedenavond. avond. Wat is er allemaal gesloopt, volgens u? Nou ja, eh, om te beginnen bloedpallend wedstrijd, mutvol stadion... Eh, streekderby, natuurlijk provoceren heen en weer... Uh, in de rust wordt een toilet in de brand gestoken en vervolgens een horecapunt uh, totaal leeggehaald. En met alles wat los en vast zit, worden uh, supporters uh, bekogeld. Dat uh, kan voor geen meter. Voetbal moet gezellig zijn. En zeker zo'n topwedstrijd, waar natuurlijk bij iedereen de adrenaline uh, door de aderen viert. Toch maakt er een feestje van en niet zo'n enorme zooi. Uh, heeft u uh, camerabeelden van de daders? Ja, we hebben camerabeelden en we hebben ook afgesproken dat we aan de hand van die camerabeelden, iedereen die zich misdraagt en die we kunnen vinden, die zullen we er ook op aanspreken. Voetbal moet gewoon een feest zijn. En natuurlijk is het aan het eind van de competitie, als het er echt op aankomt, extra spannend. Maar gedraag je en zorg dan dat op zo'n wedstrijd iedereen ook een beetje waardig terug kan kijken op het seizoen. Waren het alleen supporters van Den Bosch? Uh, op, op de rand van een uitvak uh, en uh, de thuissupporters wordt natuurlijk altijd onderling geprovoceerd En dat hoort van twee kanten uh, niet uit het horecapunt. Dat is opengebroken door Den Bosch uh, supporters. En uh, dat moet gewoon niet. Dus uh, op zich hebben beide supportersgroepen uh, hebben geweld uh, gebruikt. Maar uh, Den Bosch uh, meer volgens u? Nou, dat gaan we gewoon eens aan de hand van de Kamerbeelden goed. Bekijken. En dat gaat mij ook niet uh, de een tegen de ander. Maar het gaat me er gewoon om dat zelfs al is het zo'n spannende wedstrijd. Het begint gewoon met uh, het maak van voetbal, wat het hoort te zijn, namelijk een feest. En vanavond is het feest in Tilburg en daar ben ik erg blij mee. Dank u wel, burgemeester. Noordaan, als dat u ons even te woord wilde staan. Met plezier. De man die als enige is veroordeeld voor de aanslag op een vliegtuig boven het Schotse dorp Lockerbie is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De Libier Megraai overleed thuis op 60-jarige leeftijd aan kanker. Correspondent Sanne van Hoorn. 2009 werd Megraai vanwege zijn ziekte uit de Schotse gevangenis vrijgelaten. Hè? Hij zou toen enkele maanden te leven hebben, maar dat heeft dus langer geduurd. Ja, drie maanden zou hij nog te leven hebben. Het werd er uiteindelijk drie jaar... Uh, tot grote woede ook trouwens van de nabestaanden van die uh, 270 mensen die bij die fliegampen om het leven kwamen. En uh, je ziet dat er vandaag toch wel een soort van opluchting is bij die mensen dat die uiteindelijk... Uh gestorven is, want die woede wa die was heel groot, hoor. Meteen al toen hij uh, in Libië aankwam, werd er getwijfeld aan de echtheid van die bewering dat hij zo ziek was. Hij uh, liep misschien, kan je die beelden nog wel herinneren, de trappen af van het vliegtuig en werd als een held binnengehaald, echt. En ja, dat stak natuurlijk ontzettend. Maar ja, dat hoofdstuk is voor veel nabestaanden nu nog vanafgerond. afgerond. zijn er al reacties internationaal dan op het overlijden. Uh, voor zover mij bekend niet. Um, het, het was natuurlijk een beetje een dossier wat zo doorzutterde. Hè? Um speculatie was toen in 2009 dat hij zou zijn uitgeleverd vanwege handelsbelangen, hè, dat hij was vrijgelaten uh, en meteen daarna zag je ook wel dat toen nog uh, Mohammed Gaddafi, de leider van Libië uh, weer uh, welkom was in het Westen, hè. dat zorgde voor een ontdooiing uh, in de relatie tussen uh, het Westen en Libië maar je zag ook wel dat na de val van Gaddafi en na de dood van Gaddafi, dat met name Engeland toch wel weer geprobeerd heeft om uh, die man naar Engeland toe te krijgen, om hem de rest van zijn straf uit te laten zitten. Nou, dat heeft de nieuwe regering in Libier, heeft dat altijd geweigerd. Zij ook, hij is doodziek, hij uh, zweeft tussen leven en dood. Dus wat voor zin heeft het? En ik denk dat heel veel mensen en heel veel regeringen nu vaststellen dat ze daar gewoon gelijk in hebben gehad. Hij is kort daarna overleden, hij was dus ziek, hij had kanker, is daar uiteindelijk aan dood gegaan. Correspondent Sander van Horen, We gaan even naar Arnhem. Richard van der Maade, Vitesse tegen RKC. Ja, heeft heel lang 1-0 gestaan in het voordeel van Vitesse... dat op de drempel van Europees voetbal staat, finale, playoffs. Maar RKC heeft zojuist 1-1 gemaakt, een doelpunt van invaller Castileon. Het lag achterin helemaal open in het centrum bij Vitesse. En met een mooi lopje wist Castilleon te scoren en Veldhuizen dus te passeren. Als RKC nu nog in het resterende kwartier twee doelpunten maakt... dan wordt het verlengen vanavond nog in Gelderdoom. Ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren, maar je weet het maar nooit. RKC heeft nauwelijks grote kansen gekregen in deze wedstrijd. Maar Vitesse werd slordiger en slordiger in de tweede helft. En roept het onhel nu toch een klein beetje over zichzelf af. 1-1 is het dus via Castillon. Maar nogmaals, het moet wel heel raar lopen als het nog erger gaat worden. Vitesse gaat zich normaal gesproken dus plaatsen vanmiddag in Gelderdoom voor Europees voetbal.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 Een zware naschok met een kracht van 5,1 op de schaal van Richter... heeft in het noorden van Italië nog meer schade aangericht in het gebied... dat vannacht al werd getroffen door een aardbeving. Bij die beving kwamen zeker zes mensen om. Enkele mensen worden nog vermist. En over het aantal gewonden is nog geen duidelijkheid. Correspondent Bas Messers is net in het getroffen gebied aangekomen. Bas, waar ben je precies? Ik ben in San Agostino, op 15 kilometer van Ferrara. En hier sta ik voor een uh, groot gemeentehuis van ongeveer... 20 meter hoog, 30 meter breed. En de hele voorgevel is daar uitgevallen voor een groot deel. Ik kan zo zeg maar, het plafond zien. Ik kan de kroonluchter zien hangen. En er staan allemaal mensen met paraplu's. Uh, een beetje te praten, rustig te praten. Ze durven hun huizen niet in. Dus ze hangen hier maar wat rond. En ze zien licht van hun ook de kerktoren waar de, de klok uit is gevallen. Bovenop de uh, sacristie waar ook weer een dak uh, stuk is gegaan. Zijn er in het stadje ook mensen omgekomen vanochtend? Er zijn uh, drie mensen omgekomen hier in de buurt, twee arbeiders, die zijn uh, doodgebleven in een fabriek, die instortte, een keramiekfabriek, waar uh, honderden mensen normaal werken. En die fabriek zal die zal een tijd niet kunnen functioneren. En er is een oude mevrouw hier van 103 jaar uh, omge omgekomen toen haar huis instortte. Je bent van Rome helemaal naar het noorden gereden. Heb je onderweg veel schade gezien ook? Nee, nee, nee, pas uh, toen ik heel dicht bij dit uh, gebied kwam, wat ik, ja, ik schat het zo'n beetje op uh, misschien 50, uh, vierkante kilometer, toen zag je wat. En dan zijn het met name de oude gebouwen, de kerktorens, uh, de, de, de, de gebouwen van de 18e eeuw, zeg maar. En, en dus wat uh, van die fabrieken, uh, oude landbouwgebouwen, uh, loodsen, dat is het eigenlijk. De, de moderne gebouwen, vertellen de mensen, die hebben vooral uh, last gehad van. Uh, uh, kasten die omvielen, uh, televisies die omvielen, servies dat kapot ging. Uh, daar is de schade niet zo groot, maar de mensen zijn heel bang om het huis nog in te gaan. Correspondent Bas Mesters.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 Klein surfbordje aan de voeten, een enorme vlieger in de lucht... en scheuren maar, kitesurfen is een volwassen sport geworden. Het wordt zelfs een onderdeel op de Olympische Spelen in 2016 in Brazilië. Afgelopen dagen waren de beste kitesurfers van de wereld in Scheveningen... voor wereldbekerwedstrijden. Een reportage van Matthijs van der Wiel. We zitten nog maar een paar minuten weg. wat de start wat de eerste is. Een wedstrijdprogramma is er niet. Bij het kitesurfen is het afwachten wat de wind doet... Waait het echt hard, dan gaan de freestylers het water in. Die maken spectaculaire sprongen, krijgen daar punten voor. En als het wat minder hard waait, dan zijn de racers aan de beurt. Ja, dat is de finishboei. Ja. En die leg je net buiten de branding. Ja, daarvoor wordt al snel het wedstrijdparcours uitgezet. maar plus minus 70 meter. Dat is de wedstrijdleider. Ja, het grote verschil met de zaalsport en de kitesurf is inderdaad dat we de racers dichter onder de kant hebben. De vader van de computer heeft een hele belangrijke taak. Daar ben ik voor ingehuurd, ja. Het oppompen van de kite, dat is niet een vliegertje. Ja, dit is een 17 vierkante meter. Uh, dat is mijn grootste kite. En die wordt uh, stevig gehouden door een, echt een luchtzak die je oppompt. Dat uh, zorgt ervoor dat de vorm in de kite blijft, zodat hij lekker aerodynamisch is. Maar ook voor als ik hem in het water laat vallen, dat hij blijft drijven, dat ik hem weer kan herstarten. Ja. Katja Rozen is... Uh, op dit moment de nummer 1 van voor de wereld. De first start of the race en dat racen, dat wordt in 2016 Rio een Olympische sport. Ja, dat is echt uh, bizar. Olympische spelen is wel echt een magisch woord. Er is heel veel veranderd al gelijk. Binnen een week al. Binnen een week al. Sowieso is er natuurlijk veel meer media-aandacht voor zodra het zo Olympisch is. Uh, maar het is ook gewoon binnen de sport merk je gewoon van... Oh ja, ik wil het toch eigenlijk ook wel eens proberen. Goh, hoe gaat het nou eigenlijk? Er is heel veel interesse voor. voor dus de eh, de ja, dat de is de de wel de heel, de heel de erg de leuk om mee te maken. De al buiten op het water... Zich klaar maken voor de start: 1, 4, 3, 2. Ah, ah. Kijk en Daar gaan ze dus, als u naar rechts kijkt, daar is nog een oranje boei. Die moeten zij gaan ronden En dan kun je ze zien Dat scheuren de over de golven. Top. Het gaat echt heel hard. De snelste zelfsport ter wereld, beweren ze zelf. Ja, het gaat heel hard. Het stunten mooi. Ja, het is echt leuk om te zien. Ja, een prachtige sport. Omdat zo dichtbij komen, zo tastbaar wordt de sport. Katja Rozen richting de finishlijn komen. En ze finishen zowat... Op het ja, strand. De eerste plaats opnieuw op haar naam. Ja, yes. lekker. Sport. Ja, Vitesse is dus op weg naar Europees voetbal. Arnhem speelt de ploeg tegen RKC Waalwijk. Richard van der Maade, net was het 1-1. Dat is er nog steeds, hè? Ja, 82e minuut en het moet dus wel heel raar lopen. Wil Vitesse geen Europees voetbal halen. RKC zou dan in de resterende negen minuten nog twee maal moeten scoren. Dat zie ik niet gebeuren. Finale play-offs met als inzet Europees voetbal. Donderdag in Waalwijk werd het al 3-1. Ook in het voordeel van Vitesse. En nu dus 1-1. En dat is genoeg om na 10 jaar weer terug te keren op de Europese velden. 19 juli zal Vitesse dan in de tweede ronde van de Europa League gaan instromen. En dan eindelijk. Weer eens Europees voetbal gaan spelen. Dat is ook de uitdrukkelijke eis geweest van de eigenaar van deze club. Meerab Jordania. En John van der Brom, de trainer, gaat daar dus aan beantwoorden. Want Vitesse gaat zich normaal gesproken plaatsen voor Europees voetbal. Slotfase wedstrijd 1-1. Willem 2, u hoort het al eerder in deze uitzending. Is na een jaar afwezigheid weer terug op het hoogste niveau. FC Den Bosch werd met 2-1 verslagen. Clubicoon Arjan Swinkels. Ik denk dat we uh, niet goed voetbal in het begin. We hadden wel veel punten. Want we stonden gewoon derde in de winterstop. En ik denk dat we het heel moeilijk ik hebben gehad. begin net na de winterstop en net vol. Maar als je dat, dat we de laatste 13 wedstrijden geen één keer verliezen... Ja, dan piek je denk ik op het juiste moment. Als dus ik zie hoe deze groep zich heel de play heeft staande gehouden... mentaal en fysiek, dan uh, is dat een groot compliment, denk ik. Ja, Swinkels, na acht jaar gaat hij niet mee naar de Eredivisie... hij gaat namelijk naar het Belgische Liersen. En ook VVV speelt volgend jaar in de Eredivisie, net als dit jaar trouwens. Het speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Helmond Sport en dat was voldoende. In de Gino d'Italia ging het vandaag richting Lecce in het noorden van Italië... net buiten het aardbevingsgebied waar we het net nog over hadden. Sebastian Timmerman die vertelt hoe die 15e etappe is verlopen.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 We nog even terug naar Arnhem. Wat er is er gescoord, Richard van der Made? Ja, ja, de mensen in Gelderdoom hier in Arnhem gaan uit hun dak. Europees voetbal voor Vitesse is nu zeker. Alle twijfel is weg. Een doelpunt van Renato Ibarra, de Ecuadoriaan. Op aangeven van een Ivoriaan, Wilfried Boni. De grote man bij Vitesse in de playoffs. 2-1, voorsprong. Vijf minuten nog te spelen. Vitesse dus gaat Europees voetbal spelen. Verkeersinformatie. Bij de AWB, Jolanda van der Velden. Met nog een handjevol files. Eentje op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 5 kilometer. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen de knopende de Leende Heide en Batendorp 6. Een aanrijding op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen de Afrit de Oosterbeek en Wageningen 4 kilometer. De rijschok is daar dicht. A28 Zwolle richting Amersfoort bij de Afrit Epe 2 kilometer. En op de N59 Sirikzee richting Hellegatsplein. Voor het knopend Hellegatsplein staat 2 kilometer. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Burgemeester Tilburg woedend over ongeregeldheden tijdens Willem II Dembos. Zware naschok in Noord-Italië en Lockerbie-dader Megrahi overleden. Dat was hem het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met studio Itzerda. Radio 1, VPRO Studio Itzerda. Er is heel veel zinloos licht, luisteraars. Ja, zinloos licht. Er is zoveel zinloos licht. En ook zinloos lawaai trouwens, hoor. Maar zinloos licht, ja. Zelfs met uw ogen dicht ziet u het zinloze licht nog voor uw geest verschijnen. Probeert u het maar. Ja. U kijkt te veel tv. ...zit te lang en te vaak achter de computer. Nee. Zelfs gezeten op uw troon in het kleinste kamertje van het huis... ...heeft u de lamp nog aan. Misschien zijn er van mensen die denken van... nou, ...ze zijn nu helemaal gek geworden. Gaat u naar buiten... ...dan brandt de zon geleidelijk een gat in uw hersenschors. En s'avonds... ...vergiftige lantaarnpalen en schreeuwende neonreclames... ...langzaam uw netvlies. Je rijdt langs een bedrijventerrein... ...s'avonds om 11 uur. En dan staan er twee garages... En die prijzen hun waar aan met uitbundige licht. Terwijl je er helemaal niet terecht kunt. Ik zeg, stop het zinloos licht. Het is ook voor mensen van belang. heeft iets met je bioritme te maken. Geen beeldscherm meer, maar radio. Heel veel radio. Te beginnen nu. Goed ook niet op welke slak zout leggen natuurlijk. Want dan wordt het een vervelend onderwerp. Hoor hoe de donkere stem van Martin Minkma opkomt uit het niets. Ja, en licht, dat hoef je geen eens te zien om te kunnen ervaren. Want licht kun je ook horen. Bijvoorbeeld, het is nu volop lente. En de geluiden van merels, mussen en pimpelmezen... stroomt binnen door de open vensters. Hoor de helderheid. Maar onder die vensters staan bureaus geschoven. En aan die bureaus zitten nu op dit moment... meer dan 200.000 scholieren te studeren. Te blokken voor hun eindexamens. Drop of eronder, slagen of zakken, dat is waar het nu om gaat. Ook hier bij Studio Itzada, waar het voor mij iedere week eigenlijk voelt als examen. Hetzelfde gevoel hebben al die sporters die vandaag wedstrijden spelen. En er is sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Vitesse RKC weer met Richard van der Malen. Ja, slotfase van de wedstrijd. 88ste minuut. En Vitesse 2-1 voor tegen RKC Waalwijk. Finale van de playoffs. Met als conclusie dat Vitesse geslaagd is voor zijn examen dit seizoen. Want ze gaan erop. Opeens voetbal spelen vanaf 19 juli. En dat is voor het eerst in 10 jaar. Ja, je had het net over de druk, over een examen. Dat geldt zeker ook voor voetballers. Want uh, daar uh, moet je toch uh, zeker uh, spreken van dat ja. ze onder een vergrootglas liggen. Het publiek altijd uh, in grote getalen aanwezig. De druk van de media, de druk van de sponsors. Dus bij voetballers is dat zeker het geval. Ja. Blijf je hangen, Richard? We hebben nog een paar vragen over. Ja, zeg het kan dat Kan dat? Ja. Gisteren, uh, Barney münchen Chelsea hè, Arjen ja. Robben die, die een penalty mist ja. hè, in de wedstrijd. Dat is toch een druk op die man? Ja, dat is ongelooflijk. Zo'n Allianz Arena in München, bom en bom vol. Voor het eigen publiek moet je dan zo'n penalty maken. En dat is ja. toch een psychologisch spelletje hè, tussen een keeper en een uh, speler. En uh, Robin slaagde daar dus niet in. De druk op zijn uh, schouders was, denk ik inderdaad, gisteravond uh, enorm. Maar het was wel uh, beslissend uiteindelijk, denk ik, voor die Champions League finale. Nou, Op een gegeven moment dan houdt het op: dan moet je ophouden met voetballen, word je te oud. En dan, uh, en, maar iedereen herinnert je nog, als diegene die een foutje heeft gemaakt. Bijvoorbeeld een eigen doel heeft, uh, heeft uh, uh... Geschoten, hè? En maar je moet toch verder? Dus die, die, die, die druk die er is dan eigenlijk. Dat, dat, dat je bent eigenlijk wat je, wat je speelt. Ja, zeker in de top is uh, de mm. druk echt uh, enorm hoor bij uh, voetballers. Ik zei dat net al, onder ja. druk van heel veel mensen in het stadion. De media die alles op de voet volgen. Sponsors die uh, willen dat er uh, gewonnen wordt. Zoals hier ook vanavond uh, bij uh, Vitesse. En dat uh, heeft zeker ook uh, bij Robin uh, natuurlijk meegespeeld. En wat denk je dan van het Nederlands elftal straks op het EK? Dan ja. is de druk nog groter met de hele natie erachter. Dan uh, kun je eigenlijk uh, alleen, maar, uh, alleen maar winnen, want dat is het enige wat verwacht wordt. Ja, en de, de, maar niet dus alleen fysiek moet je sterk zijn, ook mentaal heel sterk. Oh, wat leuk! Ja. Dat wordt wel eens onderschat. Mentaal is inderdaad een hele belangrijke component. Het is, het is klaar. Het is klaar. Ja, ja, het is klaar. Ja, heel veel fotografen, heel veel camera's staan nu rondom. John van den Brom, de coach van Vitesse. En die lacht en die wordt omhelst nu door spelers van Vitesse. Want zij, de Arnhemse club, gaat Europa in na tien jaar. En dan valt dus ineens nu al die druk weg op al die spelers van de Arnhemse club. RKC verslagen. Daar was ook wel sprake van enige druk. Maar goed, zij hadden al een uitstekend seizoen. Daar waren de verwachtingen wat minder. Maar Vitesse moest echt onder uh, druk van uh, de eigenaar, merab Jordanië. Maar het examen is dus uh, geslaagd, <laughs> want Vitesse gaat Europa in. Allemaal lachende gezichten hier in Gelderdoom. Richard van Waarden, oh, bedankt. Alsjeblieft. Ja, onze redacteur Verre Reizen, hier bij Studio Itzola, die loopt wat piepsjes rond. Uh, hij heeft op één vlucht een noodstop meegemaakt, een ontploffing. Twee brandende motoren en een afgebroken ladinggestel. Gelukkig speelt zich dit alles af in een Boeing 737 simulator met twee jonge piloten die komende week hun laatste examen moeten afleggen. Gordels om, daar gaan we. It's the final boarding call. I will. I can't afford to miss this flight. Ladies and gentlemen, welcome on board. We wish you all a very pleasant flight. Uh, Schiphol Tower, KLM 633 on runway 24. Ready for departure. KLM uh, uh, 633, you're here, uh, Please take off runway the Cleared for takeoff runway 24, KLM 633. Cleared. Checked. Take off. Oké. Okay. Ik ben Jasper Verkuil En uh, ik heb volgende week uh, mijn examen voor Boeing 777 type rating. Ja, Piet-Jan van Dongen, En ik volgende week vrijdag ook mijn uh, examen. 18 knots. Checked. Eject. Checked. Speed brakes up, 60 knots. Parking brake is set. Okay, we have an engine fire warning for engine number one. Camer and passengers remain seated. Pan-pan, uh, pan-pan, KLM 622 rejected takeoff runway 24. Uh, we have got a fire on the left-hand engine. Please send fire brake. Roger KLM 633, de uh, petrol is ignored, uh, your in orde op je position in de Nee, Roger KLM 633. Bedriegelijk, echt hè? Ja, ze doen alles aan om het zo echt mogelijk te maken. Alle, alle knoppen, alle displays, alles is gewoon een exacte kopie van een echte cockpit. En het werkt ook zoals in het echt. Dus, uh... Hoeveel scenario's zijn er? Dingen die mis kunnen gaan? Ja, heel erg veel. Ja. Je hebt een hele... Checklist, ja, ik weet niet hoe dik die is, maar ja, daar, een 5 centimeter dik boek waar alles wat fout kan gaan uh, in staat. En dat kan je dan als je het even niet weet uh, erbij pakken. Nee, je kent ze niet allemaal. Je kent een, een, een aantal. We hebben ook een aantal geoefend. En je kan daar zoveel combinaties van maken dat je nooit alles kan, kan voorbereiden of kan oefenen. Dus je hebt gewoon een bepaalde kennis met scenario's die je hebt gedaan en daarmee ga je dat examen in. En dan kan je de meeste dingen die ze voorschoten, dan kan je gewoon goed oplossen. En dan moet je heel koelbroedig cool blijven. Ja, in het echt weet je het ook niet van tevoren als er iets fout gaat natuurlijk. Dus dat is eigenlijk het grootste, ja, het moeilijkste van alles. Dat alles onverwachts kan komen. En dan denk ik, dan blijft het toch een simulator. Ja, soms heb je wel eens van dan gaat het niet goed en dan denk je nou even opnieuw. Maar ja, dan, in het echt kan het natuurlijk niet. Dus dat moet je ook zo min mogelijk proberen te doen. The fasten seatbelt sign has just been switched off. However, we advise you to keep your seatbelt fastened while seated. Uh, we hebben N1 en N2 van engine nummer 2, die staan op RUB stil. En een harde knal, engine uh, severe damage, engine nummer 2. Ben mee eens? Engine severe damage, engine nummer 2, memory item. Ja, dit is je, je eindexamen eigenlijk. En dit is het belangrijkste examen wat we hebben, want we hebben al veel meer examens gedaan op kleinere vliegtuigen, op twee andere kleintjes... en nog eentje een tweemotorige kist. En dit is het eindexamen, dit is waar het eigenlijk om draait... en wat ook meegenomen wordt bij een sollicitatie, bij een selectie. Dus ja, het is wel belangrijk. Want uh, hoe, hoe beter de resultaat, hoe meer kans dat je uiteindelijk uh, ergens terecht kan komen. Ja, dan doe je dit dan. dan. doe je hypnose of neem je beta-blokkers. <laughs> nee, ja, gewoon uh, goed uitgerust zijn. en uh, Ja, je hebt tot nu toe uh, hebben we gewoon alles al geleerd. Dus eigenlijk, je hoeft niet nieuwe dingen meer te leren voor het examen. Gewoon alles... Even kort nog doornemen, goed uitslapen en dan uh, er tegenaan? Ja, ja, meest... ja, ik ben niet heel erg zenuwachtig, maar voor zoiets word ik toch wel een beetje zenuwachtig. Omdat het dan toch wel belangrijk is. Het is wel even de belangrijkste uren van je leven. Ja, en dan de avond van tevoren lig je wel aan te denken. Ja, ja dingen ja, die, die we wel doen is zeg maar chairflyen heet dat. Dus dan ga je gewoon op je stoel zitten thuis voor de muur met een poster voor je neus waar je op staat. En dan ga je gewoon alle procedures uh, oefenen, zeg maar, zonder dat je echt in het simulator zit. Dus uh, visualiseren van dingen en denken, oké, okay, als dat gebeurt, dan doe ik dit en dit en dit. Als dat gebeurt, dan doe ik dat en dat en dat. Waardoor je dus al heel veel scenario's, zeg maar, voor jezelf kan, kan doen. Dus als het dan gebeurt, dan kan je er beter op reageren. Dus dat is iets wat je wel kan doen als voorbereiding. Maar uh... Want als je drie keer zakte, moet je, moet je dan doen. Dan kan je beneden bij de balie paspoort gaan inchecken. <laughs> ja, waarschijnlijk. <laughs> je weet het niet. <laughs> in een paar minuten zijn we will be in de kabin om je drinks en snacks te serveren. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed break up. No reverse Engine number two. En Het is wel een baan met, met glamour hè nog steeds. Piloot. Uh, oh, je komt op plekken. Je hebt allemaal van die mooie dames om je heen. noem je dat? fjordessen? Ja, ja, over het algemeen uh, is dat wel zo, maar ja. ja. De slogan van onze klas is uh, It's a Lifestyle. En dat is het ook gewoon. Dus het is gewoon, ja, het is alles, alles wat erbij komt. Je bent niet, uh, alleen als je op je werk bent piloot, je bent het altijd. Mensen kijken ook naar je als je gewoon op Schiphol rondloopt en, of, of gewoon thuis in, op straat. Dat is een mooi pak? Ja, ja die hebt toch wel een beetje een, een soort aanzien. Dus dat is wel leuk. Ja. Maar ja, er zit ook een negatieve kanten aan, zoals aan alles. Ja, je bent vaak van huis, je hebt onregelmatige werktijden. Maar ja, dat zijn ook misschien wel weer leuke dingen. Dus ja, voor ons is dat hartstikke leuk. Dat we... Ja, je, moet, je moet geen verkeering krijgen. Hoor. En je doet dat je vaak weg bent. En je doet dat je al die mooie vrouwen om je heen hebt. Ja, we hebben allebei verkeering volgens mij. Dus uh, <laughs> misschien worden we hele slecht die piloten dan. <laughs> Ga je slagen? Ja, we gaan slagen. Ja. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Mijn opbrengst hier. Parker, accept. Oké. Okay. We hebben een gear collapse gehad. En daar is cabin to evacuate. Oké, okay, we evacuate your aircraft. Evacuate your aircraft. evacuation signal circle. Om. Je you have any questions, please do not hesitate to ask us. Ja, yeah. we zijn geen vogels. Maar die vogels die, die ik nu zo hoor hier, deze mei hier... die hebben, natuurlijk ook, die hebben geen makkelijke leven. Dat is elke dag examen. Je moet Elke dag moet je zich van ze te horen. Want elke dag, elke dag kunnen ze daarom allemaal doorgaan. Elke dag examen voor die beesten. Het is een hard leven. En dat doet me ook denken aan die oude Engelsman die ik insprak. sprak. Die... Uh, die was in de oorlog opgetrommeld om te vechten tegen de Duitsers. Maar toen moest hij op kantoor komen bij de luitenant... en die vroeg hem of hij een heel makkelijk baantje wilde hebben. In de natuur en zonder ook maar één Duitser tegen te komen. Nou, dat wou hij wel. En binnen een week zat hij moederziel alleen... in een klein houten hutje op de hei in Cornwall. En in dat hutje stond een tafeltje met een schakelaar erop. En die moest hij s'avonds steeds aanzitten. Dat was een schakelaar van een enorme batterij lampen die buiten op de hei waren uitgelegd. Lampen waardoor het moest lijken alsof hier een groot militair vliegveld lag... om de Duitse bommenwerpers te misrijden. Die zouden dan hier een bommen gooien... en niet eentje verderop bij het echte vliegveld. Hij zat er dus als een echte sitting duck. En elke avond was het op of eronder. Zonder bunkertje, zonder andere schuilplaats. De eerste dagen was hij ontzettend bang en nerveus. Maar er liepen ook heel veel schapen rond. En die trokken zich niets aan van die dreiging. keken hem aan met van die kauwende, totaal relaxte koppen... En ten schot nam hij dat maar over. Eh, want als de schapen zich geen zorgen maken, nou ja, waarom zou ik dat nog doen? Dacht hij. En zo kwam hij de oorlog door, zonder bom op zijn hoofd. Dus ja, wat zou je nou gedaan hebben? Zou je die schakelaar wel eens omgeschakeld hebben? Zou je die lichten wel eens aangezet hebben? Er was niemand om te controleren, behalve die schapendom. Dan. Dus dan zou je zeggen: geslaagd voor het leven, gezakt voor het leger. Dit is Studio Itzawa. Over Overdropen of dronder dus, slagen of zakken. En ben je moslim en heb je stress voor een tentamen? Sherif Van Dien van islamcoaching.com biedt hulp. Geïnspireerd door Amerikaanse self en de Koran... beantwoordt hij mailse telefoontjes. Als het moet, zelfs midden in de nacht. En als je wilt, kun je hem voor 50 euro een uurtje boeken op een Amsterdamse terras. Zoals deze student deed. Ik heb nu nog twee weken voor mijn tentamen. Omdat ik nog twee weken heb, ben ik redelijk positief nog ingesteld. Als ik gewoon niet voldoende druk voel, dan kan ik mezelf er niet toe zetten om daadwerkelijk te beginnen. Maar dan denk ik, ja, ik heb toch nog drie weken. Ik ga niet echt nu leren. En dan is het gewoon aftellen. Te dan is uh, dus het twee weken, één week en dan één dag van tevoren. Dan begint die stress echt te komen. Ja, nou, die laatste week dan. Ik ken het wel, maar alsof ik gewoon weinig vertrouwen in mezelf heb. Ik wil elk detail weten. Anders ben ik bang dat, dat ik gewoon niet genoeg weet. Dan lig ik wel in bed, maar dan denk ik nog... Hé, hey, hoe zat dat ook weer in elkaar? En dan sta ik weer op. Je lichaam heeft uh, rust nodig. En je moet voldoende water drinken. En dat is de beste eigenlijk uh, strategie. Dan uh, aan het einde alles weer proberen in te halen. Ik ben uh, Sheriff Hamdinen. Ik ben lifecoach... En echt islamcoaching, dat doe ik ongeveer twee jaar. Ik ben Nora Sari. Ik uh, studeer politicologie aan de UvA, een bachelor laatste jaar. Ik stel veel uit, ik heb stress. En Sherif helpt me daarbij. De jongeren van tegenwoordig, uh, die hebben gewoon behoefte aan het stukje coaching. En bijvoorbeeld in Marokko, het is ook daar ook moeilijker om bijvoorbeeld een baan te krijgen. Hier in Nederland, dan uh, zie je je doel. Dus is er meer om voor te slagen? Ja, inderdaad. Als we het over, over moslim jongeren hebben die uh, bijvoorbeeld examenstress hebben. Sommigen die proberen gewoon erop te vertrouwen dat het toch goed komt. Ja, Herken je dat? Jawel, ik geloof ook in het lot. Maar je moet wel altijd eraan blijven werken. En niet gewoon gaan zitten en afwachten. Ja, het komt toch goed. Wij doen allemaal bijvoorbeeld smakebedens. Je vraagt God van alsjeblieft laat mij slagen, laat mij resultaten in het leven halen voordat ik aan een tentamen begin of voordat ik ga slapen, dan gewoon een korte eens kort smeekgebeden, alsjeblieft laat me slagen. Allahu la ilaha illahu huwa qayyum sinatu in de om de Betekent dit nou God laat mij slagen voor mijn nee. examen? Nee, nee nee nee nee, dat betekent niet. Maar het gaat er wel om jouw probleem, bijvoorbeeld je examen. God is groter dan dat. Als je zakt dan is dat nog niet een teken van dat je echt gezakt bent voor het leven of zo. God geeft elke vogel voedsel, maar hij gooit het niet in een nest. Dus met andere woorden, je moet zelf actie ondernemen. Ja? Ik ben zelf ook een paar keer gezakt op school. Ik deed precies wat Nora ook deed. Tot diep in de nacht proberen op het laatste moment alles te doen. Het begon allemaal natuurlijk op de basisschool. Daar ben ik twee keer blijven zitten. In middelbare school ben ik ook een keer blijven zitten... De uh, vervolgopleiding van mijn mbo heb ik niet gehaald. Maar uiteindelijk is het wel, uh, ja, ben ik er wel goed tegengekomen, gekomen, gelukkig. Hij luistert gewoon, hij heeft gewoon een luisterend oor en dat kan hij... uit zijn eigen ervaring komt dat gewoon geloofwaardig over? Ik vraag me af bijvoorbeeld aan Nora van wat is het ergste wat er kan gebeuren als je je examen niet haalt. En inderdaad, dan leg ik neer, dan zijn we klaar en denk ik, hij heeft gelijk. Ik ga gewoon verder, ik ga niet meer kijken hoeveel pagina's ik moet lezen. Als ik het niet haal, dan haal ik het niet. En zo haal ik het dan uiteindelijk wel. Ja. Sherif Hamdine dus, examencoach. En waar komen al die schoolexamens toch vandaan? Nou, in het centrum van Utrecht, vlakbij Janskerkhof... staat een oud monumentaal, maar niet echt opvallend pand... met een vlaggenstok boven de brede deur. Met links en rechts donkere luiken voor de ramen. En hier zetelt het college voor examens. Alle vragen voor alle 164 centrale schoolexamens voor vmbo, HAVO, VWO, ze worden hier gewikt en gewogen. En hier staan de kluizen met het geheime voorbereidende papierwerk. Want hoewel steeds meer examens digitaal worden gemaakt, met alle problemen van dien, worden hier alle vragen nog steeds voorbereid op papier. En met de papierversnipper daarbij, want er mag niets uitlekken. Bij het college voor examens werken heel precieze mensen vaak met de verleden in het onderwijs, zoals Margreet Hielkema en André Koenders. Ik ben verantwoordelijk voor de uh, centrale examens talen- en kunstvakken in het VMBO. En u? En de centrale examens maatschappijgerichte vakken. Wat hier gebeurt is dat, uh, uh, hier vinden alle voorbereidingen plaats om uiteindelijk tot examens te komen. Uh, de echte productie van de examens, die vindt op een andere plek plaats in dit land. In Arnhem worden die vragen allemaal uh, gemaakt bij het, bij het CITO, dus uitbesteed. En vervolgens komen die vragen allemaal hier naartoe, worden ze besproken. Hier of bij het CITO, dat kan allebei. Ja. Maar dan zit inderdaad een vaksectie, bijvoorbeeld de vaksectie geschiedenis, zit hier te praten met de vertegenwoordiger van het CITO. Aan deze tafel. Bijvoorbeeld aan, aan, deze tafel. aan deze tafel. Met uitzicht op die middelbare school hiernaast. Ja, ja, ja, zeker, inderdaad. Dus ze weten altijd waar het over gaat. Het gaat over die leerlingen die daar. Maar nou... In de achtertuin heb je, heb je een school, heb je ja, middelbare school. Ja, ja. Maar daarom zitten we op zolder. Dus... Ja. <laughs> Zij kunnen ons niet horen als het goed is. Ja. Nee, maar die, die, uh, die zitten hier dus te praten. Of ze dat wat het CITO gemaakt heeft, of ze dat ook inderdaad kunnen vaststellen... als het examen wat die kinderen voor ze, hun neus krijgen als het uh, examen wordt afgenomen. Ja. De, de miljoenennote die lekt altijd uit, nog voor de troonrede, ja. idee ja. En, en examens, dat, dat valt wel mee, hè? Ja. Nu zag ik hier voor de deur, toen ik je aanbelde, een memory stick op de stoep liggen. Mag die even echt zijn computer even, even ja. kijken wat erop ja. staat? <laughs> dat, dat, wij, wij zijn heel bewust bezig om niet die memory sticks in auto's te laten, et cetera. Maar nog geen problemetjes gehad met, met inbraak in, in, in die digitale dingen? Niet dat ik weet. Nee, nee. Nee. Nee. Nee. Dan, dan vinden ook hekt-testen plaats. En wij oh. hebben in ons productieproces hebben wij natuurlijk ook wel een buffer ingebouwd, want het kan natuurlijk altijd wel eens gebeuren... dat een examen om wat voor reden ook in een trein blijft liggen of zo. Ja. Of een tas wordt gejat of waar het in zat of zo. Is, is, is al het werk voor niks geweest? Moet opnieuw? Voor niks. Dan kun je gewoon opnieuw beginnen. Ja. Heeft het nog nooit dat u, dat, dat, u, dat u iets over een vraag vergadert... en dat u op een gegeven moment de vraag dood doodvergadert? Die nou ja. is? Ja? Dat gebeurt ook wel eens, ja. ja. Dat Wij goed. zeggen altijd als je te lang over een vraag vergadert... is er iets mis mee. En zijn er ook zeg, uh, zeg maar opgelichte thema's? Je, daar moet je je over vragen dat dat ook van hoog hand wordt gezegd. Nou, bijvoorbeeld bij VMBO-geschiedenis zit er een onderdeel staatsrichting in. Daar moet de vraag over gesteld worden, ja. ja. Maar niet in de zin van politiek vinden wij het nu wel heel erg handig als je ja. daar en daar... Nee, dat, nee? Dat, dat, nee, wij zijn een zelfstandige organisatie, daar kan de minister niet ineens iets over zeggen. Ja. Daar willen ze ook een beetje van afblijven, anders wordt het natuurlijk heel politiek tricky dat ieder nieuw kabinet zegt, nou doe de uh, milieu er maar uit en, en, en, en doe er weet ik het, wat anders maar weer in. Milieu mag erin blijven. Milieu zit erin, ja. Zit erin, ja. ja, ja, ja. Milieu bestaat ook nog steeds. Ja, milieu bestaat nog steeds. We hè? hebben nog milieu. Nog een, ja. We hebben nog een milieu, ja. Ja. Ja. Maar vragen over, uh, over, over, over, over, over precaire zaken, over, over, over, over de, over, over de slavengeschiedenis of over Indië. Daar moet je sowieso altijd mee uitkijken. Hè? Dat is ook politiek heel gevoelig altijd. We hebben een tijd lang vragen gehad waar ook de Molukken een rol bij speelden. En dan hadden we de afspraak met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap... dat die recht kregen van tevoren om te kijken of we daar niet te kwetsend of kwetsend of fout zelfs over praten. Zo gevoelig lag dat. Dan heb ik het nu over een aantal jaren geleden. Maar er, eigenlijk geldt dat nog steeds. Zo gauw het heel gevoelig is, ga je daar ontzettend voorzichtig mee om. Het gaat er ook om uh, dat we heel zorgvuldig afwegen... of we uh, bepaalde onderwerpen wel in het examen opnemen, ja of nee. Dingen over Koningshuis, over religie, politiek. Dat zijn toch hele gevoelige zaken. Een spotprins van Willem III bijvoorbeeld, dat uh, in examen... Moet kunnen. Dat moet er wel kunnen. Ja, ja, ja. Dat is er geleden. kan wel. Nou ja, nee, het gaat erom welke vraag je erbij stelt. Ja, ja, ja. Ja. Uh, als en je man, daarbij zegt vind je ook niet dat dit een uh, rare klojo is of zoiets, ja. dan heb je een beetje verkeerde vraag gesteld. Ja, ja, ja. Maar dat is met interviewers net zo. Ja ja, ik doe mijn best. Excuses. het voelt ook als examen. Ik <lacht> zeg, ik zou toch heel graag even, even een stukje door het gebouw willen lopen Welcome. met je. Mag dat? Welcome. Jij hebt de sleutel. Nee, die is lekker nog bededen, maar oh. dan daar moeten we toch heen, dus. Uh, dus. <lacht> gaan we naar de kelder. De kelder? Ja, ja daar zijn onze kluizen. Ja, dan moeten we even wachten nee. tot de sleutels komen. Die heeft ook niet iedereen hier. Als ik een uh, zoon of dochter zou hebben die examen doet, dan mag ik hier niet in mijn eentje naartoe. Nee? Nee. Oh, het is regels. Niet alleen in elk geval. Niet, niet alleen. nee. En uh, nog meer regels? Nou ja, alle, alle betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht al getekend. Hè? En die is, die is toch wel ernstig, zal ik maar zeggen. Uh, dus dat hou, daar houden we ook rekening mee. En alles gaat uh, hier in de kluis en blijft niet op het bureau liggen. Dat is er ook eentje, als het over examen gaat. Ja. En is er al een moment geweest dat, dat, dat uw eigen kinderen bijvoorbeeld als u Ik heb geen kinderen, maar ik, uh, ik heb wel uh, neefjes en nichtjes. En als die bij mij logeren, dan ga ik eerst nadenken wat er in een kast moet waar een sleutel uh, op past. Ja. En die sleutel gaat om en gaat in de zak. Niet dat ik ze niet vertrouw, maar je, ze moet ook niet toevallig ergens tegenaan lopen. En ik denk dat al die mensen die in die vaksectie zitten ook zo. heeft uh, okay. u ja, u treft het, ik heb ook geen kinderen. dus uh, <tie> wat? Dat betreft, maar wordt je een... erop uitgezocht? <tie> <tie> <tie> nou ja, misschien wel. <tie> een verfkeldertje. Hier staan de kluizen met hier allemaal kluizen. toetsencombinaties. Hier staan de kluizen. Voor elk soort examen ook de eigen kluis. Zodat, uh, kijk, Ik ben dus van de talen en de kunstvakken, dus ik heb mijn kluis hier... Ja. Want ik, het, het is natuurlijk niet nodig dat mijn collega uh, in mijn kluis hoeft. Het ziet er helemaal niet, uh, niet fancy uit, om dat woord maar even te gebruiken. Het is echt, uh, echt, echt een, echt een opschachtkeldertje bijna, met, uh, met een paar dogen met, met mappen. En een zijkamertje met nog wat, uh, wat potten, wat is het? Oude verf. Oude verf en zo. Ja. ja, het is niet de goudstaven ga... van de Nederlandse Bank. Nee, nee nou, maar, maar, maar moet dus het het dat moet ook een sito Is dat zo? Het is een burcht. Ja, ja, ja, een gigantische een gigantische burcht. Kijk eens, dus zo een beetje naar jullie, van uh, hoe jullie doen hier... Zijn uh... ja, de dood? Dat wij natuurlijk niet goed op bergen. Dan ja, ja. doen we ook erg ons best. Ja. Mag, mag ik ook iets geluid van die kluis mogen horen? Of is dat, nee, dat zo oh. een beetje? Ja, dan zie je wat, wat hij intypt nee, als code. Nee. Oh, nee, weet je wat ik doe ik, doe, ik doe? ik ga me zo afkeren, nee, zo. ook ik Kijk zo de andere kant op. Nou kan dat ding natuurlijk, straks ja. die geluidjes horen. Ja, dat zijn nee. we <tie> nou, ook afvragen. vragen. Oh, dan gaat piep. Nou, we kennen deze man. Als er iets fout gaat dit jaar en er is van iets kwijt... Dan, ja, dan is het tv-pero. Oké, okay. ja, well. ja, daar gaat hij hoor. Zakken we hem? Ja hoor. Ja. En, uh, ik moet even een gezicht afgewend. <laughs> maar ik zie jij, hij is toch helemaal vol. Wel, ja, ja, ik zie het. Oké, okay, dat mag niet. Hè? Okay. Zo. Nou, eh. Uh... Dank u wel. We zitten in een hele, hele um, uh, drukke periode. Of eigenlijk, het is altijd druk natuurlijk. Hè. Waar bent u mee bezig? Gaat u me straks? We werk aan de constructieopdrachten voor 2014. Want ja, over twee jaar moeten die examens tenslotte al in de kluizen liggen. En 2013? Die, die, zijn, uh, die zijn al bijna klaar. Haarna ja. haar klaar. En u bent straks ook bezig met 2014? Ja, en zelfs Silobee 2015. Je, je bent continu bezig al jaren vooruit te denken... En voor mij is de tijd nu ook op. Oh, je bent nou, geslaagd. Je bent... ik ben geslaagd! <lacht> nou, moet je even, even even de montage horen nog, hè? We <lacht> <Je lacht> hebben afgesproken een uur. Ja, u heeft me wel een examentijd gehouden hier. De deur gaat dicht. Tot ziens. En zo verliet ik het college voor examens in Utrecht. 25 jaar geleden deed ik. Uh, examen en dat kon je op twee manieren halen: blind en kijkend en in dat uh, lokaaltje waar het allemaal strenge dames die links en rechts paradeerden. En ik zat een beetje rechtop, rugrecht, hoofd om omhoog. zo met typen zo zo zogenaamd blind, want ik wou natuurlijk blind uh, slagen. Uh, maar ik keek door mijn wimpers, keek ik een beetje. Ik, ik was eigenlijk uh, ja sluik zo naar die ouderwetse type machine ik keek zo dat ik mezelf voor de gek kon houden, dat ik eigenlijk niet keek. Ik zat in dat schemergebied tussen kijken en niet kijken. En ook die strenge dames die zagen het niet. Dat was er over gewoon van overtuigd. Maar na een week kreeg ik het examen binnen, het papiertje. En er stond op, niet blind. Jammer, niet gelukt. Maar waar komt al die examenstress eigenlijk vandaan? De stress die we allemaal voelen als we examen doen. Daarover studentenpsycholoog Erik De Preu hield zich als een van de eersten bezig met faalangst op de universiteit... wat nogal een probleem schijnt te zijn in België. Ik heb ooit een aantal zaken gelezen over, over de middeleeuwen. En wat blijkt nu, dat in de middeleeuwen, late middeleeuwen... dat een aantal mensen die gingen bichten. En dan was er iets, als je een zonde, een belangrijke zonde... vergaat te bichten, dat was dat godslastering. En dan krijg je een faalangstsyndroom op godsdienstig gebied. Dat mensen zodanig bang werden... dat ze een belangrijke zonde vergeten waren. En dan kwamen ze uit de toen en dan hadden ze godslastering gedaan. En dan moesten ze eigenlijk terug beginnen. En dan heeft de kerk heel lange lijsten gemaakt... van allerlei zonden. En de bichtvader overliep dan met de angstige bichteling. En zo waren ze zeker dat ze niks vergeten waren. Dan merk je eigenlijk dat er dus gelijkaardige mechanismen kunnen ontstaan, maar op een heel ander domein. Angst manifesteert zich in brede lagen van de bevolking nu veel meer naar wat in onze samenleving telt, en dat is presteren. Dus we zitten niet meer in een maatschappij waar alles geordend is, waar je timmerman wordt als je vader timmerman was. We zitten in, in de, sinds het einde van de vorige eeuw we zitten in de meritocratie. Wat betekent hè, dat je gewaardeerd wordt op basis van je prestaties. Dus je hebt nu een, een stuk een duale samenleving waarin er een aantal lage prestatiemotivatie, lage falings die zeggen. fort, ik doe niet meer mee. Hè. En die gewoon zeggen, je kan ze houden. Wij zorgen wel ofwel dat we een sociale uitkering hebben, ofwel dat we door criminaliteit aan ons, aan ons trekken komen. En je krijgt dus een soort van subcultuur, anti-prestatie georiënteerd. Maar als je ze dan in herscholingsprogramma's krijgt, hè, dan merk je vaak dat dus bij die lage scholen dat er een enorme faalangst is. Dus vanaf het moment dat ze dan iets moeten beginnen doen, dan zie je het zweet er zo aflopen. En dan, dan gaan ze dus gemakkelijk passieve strategieën van... van ik, ik stap eruit, ik doe niet meer mee. U hoorde studentenpsycholoog Erik de Preeuw. En dit is Studio Itzada. Deze week wordt het spannend in Gorkum... waar finalisten van de talentenshow van United per Music zongen en muziek maakten. Bijzonder was het ook omdat alle deelnemers een verstandelijke beperking hebben. United by Music wil mensen bij wie volgens de maatschappij... een steekje los zit, op het podium brengen. En er werd muziek gemaakt in Gorkum. En plezier ook. Medewerker Jacqueline had van alles verwacht. Maar niet zo'n waar muzikaal spektakel, zei ze zelf. En dat op een gewone woensdagochtend in een gewone provinciestad. We hey, hebben hier allemaal mee te zitten? Speciaal voor jullie de nummer: Welcome to my world. Welcome to my world. When you... ik, uh, ik zelf ben uh, Suus Maas, maar mijn artiestenaam is Violet. Welcome to my world, ja. De wereld van Suus, Henk, Jochem, John, Robert en Bibi. Mensen met de zogenoemde verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, wat is nou een beperking? Wie heeft een beperking? Dat hebben we allemaal. Suus Maas moet op. Ze heeft een lange roze jurk aan. Roze gekleurde lokken in haar haar en ook haar oogschaduw is roze. Een echte diva. Zij heeft een zwart-wit foto in haar hand van popster der Weelen. Ja, dat is mijn held. Op zijn wang zit een pleister geplakt. Hij heeft een klap gekregen van zijn vriendinnetje... omdat hij met mij gezoend heeft op de mond. Oh, gezoend met Welen? Ja, de, op zijn mond. En, ja, hij is maar echt vlucht geweest. Oh, en, en hij heeft mijn leven gered, wou ik zeggen. En door hem sta ik hier. Door hem heb ik mijn droom voor het zingen niet opgegeven. Jij gaat nu met de auditie meedoen? Jazeker. Ik sta in de finale. Ik zou heerlijk zijn. Ik hoop heel erg dat ik win. Omdat het mijn droom is. Suus Maas. Nothing compares. Nothing compares to you. Nou Suus. Hartelijk oh, dank, nou. Suus Maas. Ik zie jou al staan in Ahoy -team, een hooi, een 10.000 man voor je, dat zal het wezen. Hè? Ja. Nou ja, goed, ik ben Rob van der Lee, ik kom uit mijn sluis, ik ben 61 jaar. En ik vind het ontzettend fijn om uh, de finale van United by Music hier in uh, Gorkum te gaan presenteren. Samen met de charmante Margaret Kamermans. Ik kan uh, Monta Monica spelen, maar ik ken bij wijze van spreken geen uh, autorijden. Op school kon ik moeilijk meekomen. En ook in het uh, vrije bedrijf kon ik moeilijk meekomen. Maar ja, daarom uh, zoek ik het maar in de muziek. Maar ja, nou presenteer ik. Dus uh, dat is voor mij weer heel spannend. Want wat ga ik wel zeggen, wat ga ik niet zeggen. Geweldig. Ja, wie bent u? John Beekhuis. En uh, u ziet eruit als een Bluesbrother. Eerder plakken... als een Frank Sinatra. Hoop oh, ik oh, sorry, sorry. Beetje. Frank Sinatra. Ja. En wat Fla gaat u zingen? Fly Me To The Moon. Fly me to the moon, and let me play among the stars. Sanxinatra is weggelopen, maar wat, wat, wat, wat is uw man, uh, man's uh, beperking? Uh, hij heeft ook een autisme. Hij heeft de vorm uh, Asperger. En ik heb de vorm uh, Pederinos. En samen bent u? Getrouwd. <middels> We zijn halverwege het programma, de sfeer zit er goed in. Maar de zenuwen lopen op. Ik tref Bibi en Robert en Henk in de kleedkamer. We zijn ben er klaar voor. We zijn er klaar voor? Heel Waar ga je spelen? Ja, we gaan uh, zingen. niet als eerste? Wij zingen sowieso het nummer van Glee met Don't Stop Believe. Oeh, ja, ik hoorde dat ik binnen, maar ja. er is een heel veel concurrentie en. heel uh, goed is hij zo. Maar... <laughs> maar. Even rustig, rustig concentreren, Robert. hallo, uh, welkom op welke planeet zitten we? nee whatever. Henk Eradus, Erades, uit heel graag een dik. Uh, slagwerk van, van Tonnels. Ik ja. spring over mijn drumstel heen, weet je wel. En dan ga ik zitten. En dan ga ik in een solo doen. Van 20 minuten. Maar die tempo moet ik wel vasthouden, ja. Helemaal in mijn eentje. Applaus voor Henk. Heel geweldig. En dan niet van hem ophouden. Hij ging gewoon door hoor. Ja, geweldig hoor. En I like your enthusiasm on the drugs. Staat het allemaal hekkenkoek? Hé, hoe ging het? Ja, heel leuk. Ik gooi zogenaamd met stokken om naar het publiek, weet je wel. Net alsof. Maar dat was hartstikke leuk. En dat was het. Vanaf mijn uh, de zesde doe ik al keyboard spelen. En ik ben, uh, toen ik 16 was, ben ik liedjes gaan schrijven. Op mijn eigen compositie. Ik heb al 30.000 liedjes gemaakt. 30.000 liedjes? 30.000, ja. En bijna 31.000. Dat is niet moeilijk hoor. Ik schrijf, speel games en hoort muziek. Als ik een leuke beat inhoor, dan doe ik het spelen. Je doet er een beetje rotzooi en dan heb je al muziek. Ja, maar je maakt melodieën. Maak melodieën. teksten? Ik maak geen teksten. Maar als ik 40.000 liedjes heb gemaakt, dan ga ik tekst verzinnen voor een liedje. Mijn uh, droom is echt dat mijn muziek wordt gehoord door mensen. Iedere keer droom ik om op een podium te staan met mijn eigen muziek te spelen. Ja, als ik doorga, of niet, dan ga ik nog door tot mijn droom voltooid is. Nou, hier staat de zanger. Als jullie nou samen gaan. Hij heeft de muziek, jij hebt de zang. Ja. We kennen elkaar heel goed. Wat dus. was jouw droom. Ja, mijn droom is eigenlijk groot goochelaar te worden. Ja. Hij ah, kan goed, goed goochelen hoor. Moet, ja, je maar, ja. moet je maar eens een paar goocheltrucken laten zien. En nou, je ja. staat er van te bekijken. Ja. Ja. Maar ja, met zingen kan ik ook ja. heel goed. Dus. We gaan gewoon winnen. Wij met tweeën, als wij doorgaan, ja. maakt het hey, ons hey, niet hey, uit. Dan gaan we samen spelen. De laatste swingende klanken. En dan de uitslag. My sweet home, Chicago. Ja. Nou, is De bedoeling is dat zoveel mogelijk talenten aan de muzikale familie van United by Music mee gaan doen. Dus bijna iedereen is door. Jij ook? Ja. Iedereen, iedereen die is toegelaten bij United by Music. En we gaan er in de toekomst iets heel moois van maken. Een grote muziek. Moet niet zijn. hè? ik ben blij. Ik ben heel blij. Ja, zeker. Dat is echt een bijzondere stem, dus dat komt helemaal goed. Ja. Ja. Oh, liheu. Oh ja, Olio. Oh, ja, ja. Ik ben een natuurtalent, net als Welon. En oh. lekker. Oh. Oh. Dan hoop ik dat ik mijn eigen band krijg en dat ik dan met, met, met Welon ook een liedje kan maken en zingen. Dat is ook een droom van mij. Maar niemand op zijn mond zoenen. Nee, dat mag niet meer als ik een vriend heb. Nee, dat is ook zo. En dan doen we als collega's met elkaar omgaan. Verder niks. Dan zeg ik: Je blijft van me af. Oh. Dan kijkt die bellet ook. Oh. Dan kijkt hij zo. Welkom. Oh. Iedereen zijn eigen diploma aan de Universiteit van het Leven. En dit was Studio Itzadaar over slagen en zakken. We zijn weer terug op zondag 2 juni. Studio daar gaat dan over grenzen. Vooral hoe daaroverheen heen te gaan. En tot slot dan dat mooie liedje over die nachtmerrie waar de meeste van ons nog last van hebben. Ze zitten allemaal naar mij te kijken Ik heb kennelijk de beurt Ik merk het dus te veel te laat Weet niet waar het over gaat Geen idee wat hier gebeurt Mijn tas zit vol verkeerde boeken Ach en hij is volkomen leeg toen maar, zegt de lerares. Ben jij alweer weer niet, niet bij de les? les? Oh, ik wou maar, en ze Dit is vast een misverstand. misverstand. Ik ben weer in de klas beland. Echt, ik heb dat rot-examen zoveel jaar geleden al gedaan. Ga jij maar even op de gang staan. Dit is een nachtmerrie. Nacht, een nachtmerrie. Beseft u wel eens dat elke uitzending van Studio Itzerda voor ons van de redactie een serieus examen is? Want morgenochtend vallen de luistercijfers weer op de mat en maken wij met trillende handen de envelop open om kennis te nemen van onze statistieken, waarderingscoëfficiënt en wegsepquota. En dan krijgen wij vervolgens de wind van voren of... In het gunstige geval een minzaam knikje van hoge hand. Het zal je maar gebeuren. Al die psychische druk die dat veroorzaakt, daar ga je uiteindelijk aan kapot. We zijn dan ook dolblij dat de collega's van het programma Plot het volgende week van ons overnemen. Doe maar. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen.